Goedenavond. Er is nog één wedstrijd bezig in de Eredivisie Herakles. PSV Bas Tegler. Het is uh, 0-2 na een uur. Er is rumoer omdat uh, Fijnovic wordt uh, gestuurd door de PSV-verdediging. En er komt nu nog veel meer rumoer. Omdat er wel een vrije schop volgt voor Herakles na een overtreding van PSV. Maar wil een kaart wil voor zijn tegenstander. En die dan van Geusebujuk gewoon zelf krijgt. Omdat je dat nou eenmaal niet hoort te doen. En daar heeft de scheidsrechter gelijk in. weten weet waar hij aan toe is. Namelijk geel op zijn naam Dom. En onhandig. Het is 0-2. Heracles PSV naar ruim een uur. De vrouwen in Salt Lake City hebben plaatsgemaakt. Voor de mannen, Sebastian Timmerman. Rit 1 van de 500 meter zit erop. Die wordt gewonnen door Alexander Sigi uit Kazachstan. 3594. Dat is voor hem een uh, persoonlijk record. Bram Smallebroek, de Nederlander die voor Oostenrijk uitkomt. Reeds 3704. 04 Slechte tijd voor hem. Bas, bij Raakles PSV. Ja, de vrije schop waar we gebleven waren komt vanaf... Ongeveer de middenlijn en gaat in de richting van het Strashoekgebied van PSV. Of van uh, ja, het strafgebied van PSV. Belandt daar voor de voeten van Everton. Die aarzelt werkelijk geen moment. Dat is Everton en die schiet hem al in de kruising. Het is een goal waarvan je zegt die komt ineens uit het niets. Een hoge bal het Strashoekgebied in. Er wordt door PSV gekopt. De bal voor de voeten van Everton die eigenlijk bijna valt en achterover hangt. En de bal volgens met zijn linker in de kruising ramt. Geen kans eigenlijk gehad hier in Klessen. De hele wedstrijd niet, maar nu wel een goal. En dat betekent automatisch de spanning weer terug in de wedstrijd. Nu meteen even kijken naar de andere kant waar Mertens alweer bijna 1-3 maakt. Maar de bal net voorlang schiet. 1-2 in Almelo. Het is weer een wedstrijd. 1-3 bij Heracles PSV, 66ste minuut en dat betekent dat het 4 minuten na de 1-2 van Everton 4 minuten spannend geweest is. Totdat Wijnaldum eigenlijk gebruik maakt van een inschattingsfout vind ik van Remco Pasveer. Want er komt een diepe bal waar Wijnaldum achteraan loopt. Die komt echt helemaal op de punt van het strafschopgebied uit. Evengoed heeft Pasveer besloten dat hij zijn doel helemaal uit moet komen. Wil de tegenstander opjagen. Uh, de tegenstander in kwestie, Wijnaldum, loopt er eigenlijk met een boogje omheen. Komt wel uit een ongelooflijk moeilijke hoek, komt hij in terecht. Maar ziet dat dat doel leeg is en probeert het maar en schuift de bal... Met een uh, slakke in dat verlaten doel. Daar kan geen verdediger die nog wel aankomt stellen natuurlijk nog wat aan doen. En zo is het 1-3. En is het vier minuten spannend geweest. Dan heeft het stadion, het Stadion vier minuten het gevoel gehad van... Oh, het zal toch niet? Nou ja, het zal toch niet. Dat is de conclusie na 66 minuten. Maar ja, je weet wel nooit. Het is 1-3. Hoeveel ritten zitten er op bij jou, Sebastian Timmerman? We hebben drie ritten gehad. En ik heb een Amerikaan gezien uh, op de baan. Jonathan Garcia, die zijn debuut maakt. Hij is vijf, uh, 26 jaar, komt uh, uit Texas, uit Houston... Hij rijdt uh, 35, 36 en daarmee haalt hij meer dan uh, drie tiende, bijna vier tiende af van zijn persoonlijk record. We missen Shawnee Davis hier, uh, het Amerikaans kampioenschap wat het uh, kwalificatiemoment was voor uh, de Amerikanen voor dit WK Sprint. Het was een beetje een raar kampioenschap, want het ging over twee keer 500 meter, maar maar één keer een duizend meter. En op die twee 500 meters verloor Shawnee Davis uh, zoveel dat hij niet verder kwam uh, dan de zesde plaats over die drie afstanden uh, genomen. En dus uh, missen we Shawnee Davis is hier op dit wereldkampioenschap. Kijkt hij toe. Onder andere dus naar Jonathan Garcia. En dadelijk nog naar zijn landgenoot Mitchell Whitmore. Dat zijn de twee Amerikanen. Maar Garcia begint dus best goed aan dit uh, toernooi. Benieuwd wat we van hem gaan horen verder in de toekomst. Nu de Koreaan Jung Ho Kim in de baan. Dat is ook een, uh, een uh, ja, talent wel uit Korea. Korea dat toch uh, Q-Yoo heeft meegenomen. Good old q Lee. Die zien we strakjes nog in de baan. Nu dus deze Jung Ho Kim rijdt tegen Fyodor Mezensef uit uh, Kazachstan. Twee rijders van 23. Jaar, komen ook uh, zij aan zij op weg richting de finish. 35, 36 is dus de te kloppen tijd en die tijd die blijft staan. Mezentse vindt nipte rit 35, 49 voor hem en uh, voor Jong Ho Kim. Noteer ik 35. 50 verliest dus de rit met 100ste van een seconde van zijn tegenstander. En dat betekent dat de tot 3 er voorlopig uitziet. 1 Garcia, 2 Mesentsef en 3 de Jongho Kim. En wij nu in de vijfde rit voor de eerste keer een Nederlander in de baan gaan zien op deze 500 meter bij de mannen. Straks in rit 7 Stefan Groothuis. In de elfde rit Hein Otterspeer. En in de laatste rit, de achttiende rit, Michel Mulder. Dan tegen Mika Pautela de vin. En dan weet iedereen die de Nederlandse selectie uit zijn oog weet dat ik Mark Tuit het nog niet genoeg te Want Mark Tuitert staat nu dus in de baan om het in die vijfde rit op te gaan nemen tegen de Noor Christoffer uh, Fageli Rukke. En dat is wel een uh, gevaarlijke tegenstander die hij heeft. Letterlijk gevaarlijke tegenstander. Want Rukke heeft dadelijk de tweede binnenbocht. We weten ook dat dat de moeilijkste bocht altijd is op zo'n 500 meter bij de mannen. En de Noor uh, staat bekend als iemand die nog wel eens onderuit gaat. Gebeurde hem vorige week ook. Niet op de 500 meter, maar op de 1000 meter in uh, Calgary. Hopelijk voor Mark Tuitert blijft uh, Rukke dadelijk op de been. En kan Mark Tuitert het mooi met hem mee gaan rijden. Wat heeft uit het staan op uh, de 500 meter als persoonlijk record? 35-20. En dat staat al een hele tijd sinds uh, december 2009 in Heerenveen. Dit is een mooie gelegenheid om die tijd eens een keertje uit de boeken te gaan rijden. En te gaan verbeteren op de snelle baan van Salt Lake City. Tijd het goed weg, zegt, Veel beter dan zijn Noorse tegenstander. En opent in 89. En gaat dan onderuit. Niet Rukke gaat onderuit. Maar Mark het gaat onderuit. geval aan het einde van die uh, eerste 100 meter. Grijpt nu ook naar zijn boven. Bing. En uh, ja, verlaat dan uh, de baan. Ik heb het idee dat hij wel last heeft daar van zijn lies Heeft hij in het verleden meer gehad. Verlaat ook de wedstrijdbaan. Dus einde toernooi meteen voor Mark Tuitert. Die gaat gedisqualificeerd worden. Niet Ruke, maar Tuitert gaat onderuit. Een heel slecht begin dus voor de Nederlandse mannen. 35-83, de vijfde tijd voorlopig voor de Noor. Maar voor Mark Tuitert eindigt het toernooi. Na zo'n uh, 100 meter opende goed. Maar vervolgens gaat Tuitert dus onderuit. Einde toernooi voor Tuitert. Slecht begin dus voor uh, de Nederlandse mannen. Nederlandse mannen van dit week aan sprint. In Almelo was het heel even leuk, was Tichelen. Nou ja, heel even spannend uh, in die zin. 1-3 is het geworden, daarmee is de spanning wel weer weg. De goal van Wendel. We kijken overigens nu naar een debutant die in het veld komt bij PSV. Oscar Hieljemark, de zweet, 20 jaar gekomen. In deze winterstop. En die komt nu in het veld voor Matafs. Gaat uiteraard niet in de spits spelen. Maar op het middenveld. Dat betekent Wijnaldum nu rechtsbuiten. Dat betekent Lens nu in de spits. En Hiljemark die nu zijn eerste bal aanraakt in dienst van PSV. Is de man die meteen betrokken is bij de volgende combinatie ook? Hilje Mark staat 10 seconden in het veld. Zou kunnen schieten van 20 meter, dat durft hij niet. Heeft een prachtig paasje in huis naar Willems. Banden aan de buitenkant. Willems wil een voorzet geven, maar die bal komt via het lichaam van Schenkeveld terug. Dan denkt Willems even: zal ik hem nog een keer voor het doel brengen? Dat doet hij niet, want hij weet dat hij er een hoekschop aan overhoudt als hij de bal laat gaan. Zo heeft Hilje Mark meteen zijn aandeel gehad. 20 minuten voor tijd dus in het elftal gekomen bij PSV. Krijgt ook meteen de high-fives en de handjes. En Het is een soort volleybalwedstrijd geworden van elke PSV die hem nou langsloop want ja dit was een aardige actie. De hoekschop van PSV komt op het hoofd van bijna van Bommel, bijna nog andere ook. Marcello dan bijna voor de voeten van de Rijk, maar dan is er toch een Almelo bereid gevonden om die bal de andere kant op te trappen. Dan komt er misschien een counter aan. Castellon ziet een bal langskomen. maar die wordt door Strootman dan weer de andere kant op getrapt komt voor de voeten van met een beetje geluk denk ik Mertens, hoewel misschien dus dat er gewoon een goede trap. Mertens dribbelt weer naar het strafschopgebied van Heracles, gaat twee spelers van de tegenstander voorbij, drie voorbij en schiet de bal in het doel. Langs Pasveer. Als je zo makkelijk het strafschopgebied van de tegenstander binnen mag lopen zoals Dries Mertens dat hij hier kan. En natuurlijk moet je daar handigheid voor hebben, maar er wordt hem eigenlijk geen stroopbreed in de weg gelegd. Dan is het afmaken ook niet zo moeilijk meer. En zo heeft de hele voorhoede van PSV gescoord. De spits links buiten, de linksbuiten, rechts de rechtsbuiten en de man die begon op nummer 10 bij Naldem. En is uh, Mertens dus de speler die in ieder geval voorlopig de rij sluit wat dat betreft. 18 minuten voor tijd maakt hij aan alle onzekerheid een einde. Het is 1-4 in Almelo. En terug naar het WK sprinter heeft de Chinese titelverdediger Jin Yu de 500 meter gewonnen. Nederlands succes was over Thijsje Oenema. Die reed het record van Andrea Nuit dat 4000 dagen stond uit de boeken. Jeroen Stekenburg met Oenema. Gefeliciteerd met een droomstart. Die is uit de boeken. Was dat het doel? Nou, ik wilde gewoon een goede race rijden. En, uh, ik had het idee dat het niet supersnel ijs was, want de rest reed niet zo hard. Iedereen is minder snel dan vorige week, behalve jij. Ja, nou een stuk sneller ook. Vorige week ik mijn ritten niet zo goed. Dus ik wist dat ik al harder kon. Maar ik denk, nou ja, eerst maar een goede race rijden zien we wat het waard is. Maar dat ik dan nog nu hier zo 70-3 is wel echt heel hard. Ja, wat zegt dat? Dat je veel beter bent dan vorige week? Nou ja, vorige week raakte ik ze ook wel. Alleen de ritten waren gewoon niet goed. En nu raakte ik ze wel veel beter. En ik reed veel makkelijker de bochten. En ja, dan eh, pak je zoveel meer snelheid. Ja, en dan doe je wat je vorige week zei, dat het inderdaad nog tiende en harder kan. Ja, nu deed ik een tiende harder in de opening, tien harder in de bochten, dus ja, dan uh, rijdt drie tiende harder, maar dat ik het dan ook nog nu hier doe op het WK in de eerste rit is wel heel prettig. Ja, want je staat er midden tussen, midden in het klassement. Ja, nou, daar was ik niet echt mee bezig, want ik moet uh, gewoon die Duitsmeets ook goed doorkomen en ik heb niet zo'n goede loting ervoor, dus ja. Rit 2 tegen de Oostenrijkse Bietner. Ja, ik heb net even gekeken wat ze opent. En dat scheelt nogal wat, dus ik hoop dat ik de hele rit niet zie. Dan doe ik het denk ik wel eh, goed. Alleen ja, dan moet ik mijn eigen race rijden zo hard mogelijk. En gewoon nu daar goed op focus, ik heb nu deze gehad. En nu naar de volgende, dan, eh, dan zien we wat schipstrand. Ja, want als je naar jezelf kijkt, hoe denk je dan over die duizend meter? Vorig jaar werd je daar op Nederlands kampioenenreedje een aantal keer heel goed. En dit jaar is één groot vraagteken. Ja, ik heb nog niet zoveel gereden. Op denk NK Groningen ze de laatste twee en die waren wel goed voor mij doen op Groningen. Dus ja, ik probeer nu gewoon weer een goede race te rijden, dan zien we het wel. Zes. Dankjewel. Thijs Jonema, snel naar Stefan Groothuis en Sebas. De titelverdediger is gestart in de rit tegen Tyler Darrow. Zeven rit op de 500 meter. Grootpaars opent in 9,89. Dat is gewoon een goede opening hoor, voor Stefan Groothuis. Die het zo moeilijk had dit seizoen. Aan het begin van het seizoen langs de kant stond. Vanwege de nawee van die virusinfectie. En nu dus hier in Salt Lake City zijn titel verdedigt. Nadat nou hij wel voor de zesde keer Nederlands kampioen werd. eventjes met zijn linkerhand richting het ijs in de buitenbocht. Die heel ruim uitkomt. Dat was geen beste bocht voor Stefan Groothuis. Derwo komt terug richting de Nederlander. Maar Groothuis wint wel de rit en doet dat in vier. 34-82. Dat is voorlopig de snelste tijd. En nu afwachten wat de concurrentie gaat doen. 35-06. Tweede tijd voorlopig voor Tyler Duau. De, de 34-82. Daarmee lijkt Groothuis in ieder geval tevreden. Nadat zijn oud-ploeggenoot Mark Tuitert. Die tegenwoordig natuurlijk bij beslissendheid bij de ploeg van Gerard van Velde. de dus zeer eronder uit ging. We hebben nog een paar keer de herhaling gezien bij het neerzetten van zijn linkervoet. Net nadat hij de 100-meter-streep passeerde, ging het mis. Voet klapte als het ware naar binnen toe. Greep ook naar Zelies had de wedstrijdbaan verlaten. Wordt dus daardoor gedisqualificeerd. Mag eventueel dan vandaag nog wel de 1000 meter rijden. Maar ik weet niet zeker of Tijt het dat wel gaat doen. Want wat ik zeg, hij Greep dus naar Zelies en daar heeft hij in het verleden wel eens vaker last van gehad. Ondertussen dus Groothuis naar zeven ritten aan de leiding met die 34-82. Dat is uh, zijn eindtijd. En ja, Onterspeer dadelijk in de 1e rit de volgende Nederlander. Ado Roda vanavond eindigde in 2-2. Uh, Roda speelde bijna de gehele tweede helft met uh, tien man... doordat uh, Malky rood kreeg uh, een minuut of vijf na rust. Vlak voor tijd werd ook uh, Wormgoor van Ado van het veld gestuurd... vanwege een handsbal. Jeroen Gruter praat na met Ruud Brood, dat is de coach van Roda. Ruud, ben je nog enigszins tevreden over het feit... dat je een punt overhoudt in deze wedstrijd? Of zit er toch het een om het was? Ja, achteraf wel, maar... Ik heb moeite gehad om me in te houden, dat klopt, ja. Je moet met respect met elkaar omgaan, maar ik denk dat iedereen wel heeft kunnen zien dat we aardig uh, niet tegen elf man speelden. laat ik het dan zo zeggen. Tegen hoeveel? Nou ja, dat er discutabele beslissingen waren en uh, dat hielp ons niet echt. Nou, het stoom kwam met tijd terwijl uit je oren. Wat waren wat jou betreft de meest cruciale en dubieuze momenten? Nou, dubieus. Voor mij was het niet dubieus. Ik vind dat uh, lange andere loge wordt in het begin uh, getorpedeerd. Of dat in de 16 is, moet ik nog terugkijken. Er wordt niks mee gedaan. En vervolgens uh, ja, hadden we moeite, de eerste helft. Zal ik ook voetbaltechnisch aan praten. Maar daar wil je er een wedstrijd van maken. En ik denk dat dat ook gebeurde. Dan krijg je het moment met, uh, met Malky. Nou, dat, dat zien wij vanaf de bank. Ja. Ik denk dat ik weer naar zijs moet. Om. Uh, met alle respect uh, goed te praten of dat wel de juiste beslissing was. Dus hij zegt, hij gaat, denk ik, af. Ik sprak hem uh, rustig op zijn vierde man. Maar ja, die zat er denk ik naast. En, uh, maar die staat er bovenop zo'n beetje. Ja, maar die heeft niet goed gekeken. Nee, want wat gebeurt er nou precies? Nou ja, wat iedereen zag, uh, dat uh, Malky in de schoen blijft zitten... in de veter van die speler en die wil loskomen. En dat dan een paar uh, idioten van ado erop afvliegen... Ja, ik vind dat je je daar niet moet laten leiden. Dat je de situatie moet beoordelen. En dat was het. De strafschop die zij krijgen, volgens mij was dat geen. Ik had de indruk dat de bal net niet werd gespeeld. En de tegenstander wel. Dus ja, die kun je geven. Nou, ik denk het niet. Maar goed. En ik denk dat wij uh, ja, nogmaals blij mogen zijn... dat hij we, dat, dat wel heeft gezien, de hensbal. Maar dat zijn natuurlijk wel hele grote zaken <laughs> in een wedstrijd. Als je al moet knokken voor je punten... Is het zo dat er al een historie is tussen Braamhaar en Rode SC? Ja, jij doelt op het voorval uh, Feyenoord uit. Ja, daar kregen wij ook Rood en die werd ook geseponeerd En ik verwacht deze ook wel. Uh, Ruud Brood, de trainer van uh, Roda, dat met 2-2 uit gelijk speelde tegen Den Haag. PSV speelt uit bij Herakles. is een makkie hè Bas? PSV speelt inmiddels ook uit met Herakles. Want het is 1-5 geworden. Wijnaldum zijn dus tweede van de avond. Ondanks alle kritiek die erop hem is, heeft hij er dit seizoen toch gewoon 9-1 liggen. Dat is toch niet zo zwak. Het is een actie eigenlijk van Lent die eraan vooraf gaat. Schiet, schot, stuit op de doelman. Past weer met die bal. Beland met de grote boog op het hoofd van Wijnaldum. Die staat op de... Rand van het Strasselbied doel is leeg zoals hij eigenlijk zijn eerste ook maakte toen uit een moeilijke hoek over de grond. Maar nu met een kopbal in het verlaten doel 1-5. PSV gaat wisselen. Daar komt Wilfred Bouwa nog in het elftal. Voor de laatste minuten. We kijken nog maar even mee naar een vrije schop. die Herakles mag gaan nemen. Fijn of iets achter de bal. Die ligt recht voor het doel op een meter of. Nou, 2-3-24. Dat uh, zal niet meer Herakles in de buurt van een gelijk spel gaan brengen normaal gesproken. Maar wie weet krijgen we nog een mooi staaltje te zien van een vrije schop. Fijn of iets, heeft het één keer eerder mogen proberen in de tweede helft. Toen schoot hij van dichterbij overigens ruim over. Bruns zou ook nog kunnen. Die staat er op een afstandje bij. Maar het wordt Fijn of iets. Die gaat het ineens doen. En schiet de bal. Weer over. Maar niet zo ver als zo even. Het zal een centimeter of twintig zijn geweest. Aardige poging. Maar niet meer dan dat. Elf minuten nog. Elf minuten uit voetballen. Het publiek gaat overigens uh, vrij massaal al naar huis. En daar is uh, wat voor te zeggen. Want het is frisjes. Niet meer koud. Dat mag je niet meer zeggen. Frisjes. Morgen is het geloof ik weer op de barbecue, dus ook alweer eens lekker. En het is 1-5 bij Heracles PSV. Is de tijd van Stefan Groothuis al verbeterd, Sebas? Ja, twee mannen zijn er onder door gegaan. Mitchell Whitmore uit Amerika, 35-75 voor hem. En Qiu Glee, ja daar is hij toch weer. 34-70 voor de viervoudig oud-wereldkampioen... die afgelopen zomer overhoop lag met de Koreaanse schaatsbond... En uh, ja, gewoon slecht reed aan het begin van dit seizoen. Vooral ook op de 500 meter. Nog niet sneller was dan 35-35. Maar hier in één keer 34-70 tovert uit de hoge hoed. En daarmee legt q Lee gewoon een goede basis voor zijn toernooi. Net zoals Stefan Groothuis dat overigens heeft gedaan. Ook. Want 34-82 is een vergelijkbare tijd waarmee Groothuis voor het seizoen begon in Calgary. Het toernooi dat hij uiteindelijk won. En de rit die we nu zien, daar komen de heren Nancy en Jezen niet aan de tijden van Lee, Whitmore en Groothuis... Dat was dus nog steeds de top 3. En wij gaan uh, terug naar Ado Roda. We hoorden al de ene trainer Ruud Brood en de andere die van Ado het Maurice, ik denk dat jij niet heel erg blij bent met uh, dit 2-2 gelijkspel. Klopt dat? Ja, dat lijkt me duidelijk. Als je, als je de wedstrijd zo weggeeft. Je staat tegen tien man met een, uh, met een doelpunt voor in eigen huis. En in plaats dat we naar voren lopen, lopen we terug. En dan uh, krijg je een scrimmage en een penalty die je zelfs in eerste instantie nog stopt. En dan valt hij binnen en dan, uh, ja, ongelooflijk. Waar gaat het fout in de wedstrijd? Ja, in mijn oog gaat het in de laatste vijf minuten fout... dat we geen druk op de bal houden. en uh, We spreken af dat we zoveel mogelijk druk naar voren... zeker tegen tien man. Ja, dan, dan, dan moet je zorgen dat je ze uit de 16 houdt. En dat, uh, dat verzaken we. Ik denk... Ze waren ook nauwelijks geweest, hoor, in de tweede helft. Nee, daarom. Dus dan is het ongelooflijk dat je dat dat in de laatste twee minuten... van de wedstrijd dat je, ja, op onverklaarbare reden... niet vooruit durft te lopen. Nou, dan uh, krijg je de deksel op je neus. Dus uh, ja, wel een duur leermoment voor, voor ons. Maar uh, het is niet anders. Is dat een kwestie van onervarenheid? Uh, nou, we, nou, weet ik niet. Want uh, juist uh, de twee mensen die ik inbracht waren juist ervaren mannen met, uh, met poepon en kolk. Die, uh, die ook die opdracht meekregen. Dus dat denk ik niet. Maar uh, de hele ploeg is nog jong. Dat, dat is een feit. Maar we kunnen het. Dus ik snap niet waarom we dat de laatste paar minuten met een man meer zelfs niet kunnen. Dus ben je boos? Nou, nee, niet boos. Ik ben niet zo gauw boos op mijn spelers. Maar het is gewoon, uh, je bent gewoon teleurgesteld in, uh, in het resultaat. Omdat uh, een knotsgekke wedstrijd, denk ik, met een, uh, met, met een rode kaart en een penalty. Ja, die mag je dan thuis tegen teamen, mag je hem nooit meer weggeven. En dat, uh, ja, dat doen wij wel, dus dat ben je teleurgesteld. Eén van de cruciale momenten, er waren meer vandaag. Maar was toch wel die rode kaart die werd gegeven aan Malky? Nou, het gebeurt echt voor jouw dugout. Hoe heb jij het gezien? Ja, ik heb het niet goed gezien. Ik, uh, het gebeurde wel voor mij de koud. Ik, ik hoorde eigenlijk een, uh, een, een, een klets. En ik zag van duiden naar de grond gaan. Dus, uh, ja, iedereen die reageerde erop. Dus ik denk, nou, die zou wel geslagen hebben. Maar ik begreep dat hij met zijn veten bleef hangen. En uh, dat het dus een onterechte rode kaart is. Dus ik moet terugzien. Maurice Stijn, de trainer van ADO Den Haag... dat met 2-2 gelijk speelde tegen Roda. Terug naar Soltleek, terug naar Sebastian Timmerman. Met Hein Otterspeer in de baan, de ploeggenoot van Mark Tuitert. Hopelijk gaat het met Otterspeer dus beter dan uh, dat het uh, met Mark Tuitert ging, die dus onderuit is uh, gegaan. Uh, daarna zagen we Groothuis 34-82 rijden. Dat is nog steeds de derde tijd van deze 500 meter. Achter Q Ugli en Mitchell Whitmore. De Norvammen kwam met 35-04 redelijk in de buurt. reed een Noors record. Nederlands record staat sinds vorige week op naam van Jan Smekens. 34-32. Alhoewel, het stond al op naam van Jan Smekens. Maar hij verbeterde dat record in Calgary. Otterspeer dadelijk de tweede binnenbocht in zijn 500 meter. Tegen Keijiro Nagashima, de 29-jarige Japaner. Die geweldig goede 500 meters kan rijden. En nu. Ook heel sterk vertrokken is tegen Hein Otterspeer. Meteen in de eerste meters. Ook de eerste meters voorsprong al pakt. Otterspeer moet zich niet laten opnaaien door de Japanner Zijn eigen race rijden. 9,57 is ook de snelste opening voor Nagashima. Met het hoge ritme door die eerste binnenbocht heen. Even de linkerhand richting het ijs. En de lange, grote, sterke Hein Otterspeer volgt. Maar wel op een meter of twintig op de kruising. Groot verschil. Otterspeer gaat nu de binnenbocht in. Moet eventjes zijn ritme verlagen. Maar komt redelijk goed. Nou wat zeg ik door die bocht. Waar je het er aan het einde toch wel uitkeert. Snel genoeg terug in zijn eigen baan. En dan komt hij in de eindtijd. 34-59 voor Nagashima. En 34-79 voor Rijn Otterspeer. Ik hoop dat hij snel genoeg terugkeerde hoor, naar zijn eigen baan. Want ik zag toch ook nog wel een slag uh, over de lijn gaan. Of in ieder geval daar in de buurt komen. 34-79. Geen persoonlijk record trouwens voor Rijn Otterspeer. Matige 500 meter voor hem. En hij staat ermee voorlopig vierde in het klassement. Was wel iets sneller dan Stefan Groothuis. Nagashima. Prima dus de nieuwe leider op de 500 meter. Lee Whitmore volgen. Otterspeer en Groothuis op plaats 4 en 5 voorlopig. Buitenlands voetbal, langs de lijn. In de Bundesliga heeft Bayer Leverkusen de tweede plaats weer overgenomen van Borussia Dortmund. Leverkusen pakte één punt, 0-0 gelijkspel tegen Freiburg. En daardoor heeft Leverkusen met een wedstrijd meer gespeeld. Acht punten minder dan koploper Bayern München. En staat Leverkusen één punt voor op Dortmund. Ook Eindhoven frankfurt blijft vierde. En thuis werd met 2-1 gewonnen van Hoffenheim. Het was al dat tien overwinning voor Frankfurt dat dit jaar gepromoveerd is naar de Bundesliga. Vorig jaar dus, hè. Uh, dit jaar is maar heel kort pas. Schalke 04 speelde de uitwedstrijd bij Augsburg met 0-0 gelijk... en door het puntenverlies zakte de club uit Kelsenkirchen naar de zesde plaats. Mainz neemt de vijfde plaats over van Schalke door een 3-0-overwinning op Kreuterfurt. Borussia Mönchengladbach won met 2-1 van Fortuna Düsseldorf... betekende de 400ste thuisoverwinning uit de geschiedenis van de Duitse club. Bij Hannover 96 beleefde... Sebastian eh, Pocconioli, een slecht debuut. De oud AZ-speler die in de winterstop overkwam van standaard, kreeg na een half uur spelen al een directe rode kaart. Toch won zijn nieuwe club nog met 2-1 van Wolfsburg. Dan Engeland, daar staat het weekend in het teken van de FA Cup. Daarin twee grote verrassingen. Luton Town, uitkomend op het vijfde niveau in Engeland... schakelde Norwich City uit de Premier League uit... door met 1-0 te winnen een, een andere Premier League-club. Queen's Park Rangers blameerde zich. Milton Keynes-Dons, uitkomend op het derde niveau in Engeland... zorgde voor een verrassing door met 4-2 te winnen op het veld... notabene van Queen's Park Rangers. De topclubs maakten geen fouten... en bereikten zoals het behoort wel de vierde ronde... Uh, Manchester United won met 4-1 van Fulham. Stadgenoot Manchester City won met 1-0 van Stoke. En Arsenal was met 3-2 te sterk voor Brighton en Hoofd Albion. Everton verdediger John Heitinga zorgde met een doelpunt... in de laatste minuut voor de 2-1-overwinning op Bolton Wanderers. Dan Italië, daar verloor Lazio Roma de thuiswedstrijd van Kievo Verona met 1-0. Lazio blijft derde, maar Inter kan morgen tot op 1 punt naderen. Juventus tegen Genoa staat vlak voor tijd 1-1. In de Spaanse competitie spelen de topteams pas morgen. De uitslagen van vanavond, Celta de Vigo tegen Real Sociedad 1-1. Levante, Real Valladolid 2-1 en Real Zaragoza Espanol 0-0. Na een half uur spelen is het bij Deportivo La Coruña tegen Valencia 0-1. Bij onze zuidenburen won koploper Anderlecht met 2-0 van Lokeren. Door die overwinning is het team van Jean van der nu al zeker... van het spelen voor de titel in de kampioensplayoffs. In België verder KV mechelen Rezingen, Genk 2 1 Zultwaardig liersen 2-0. Beerschot-Bergen 0-0. En Waasland beveren leuven 2-0. Er vielen veel meer goals in Almelo tot nu toe. Bas Tichler. Ja, vooral van PSV. Want de ploeg van advocaat Leidt in Almelo werd 5-1. Uh, het had 5-2 moeten zijn overigens als Castellon ietsje zoveelder was geweest... Na een merkwaardige soort halve redding van Waterman... die zich een beetje leek te verkijken op een paard vanaf de zijkant. De bal nog maar net eigenlijk uit zijn doel kon halen met een merkwaardige beweging. Die bal kwam voor de voeten van Castellon. Die stond bij een meter of tien van het doel, maar schoot. Ik denk met de ogen dicht misschien wel letterlijk. De bal net naast. Beste kans om de score toch een wat iets draaglijker aanzicht te, te geven. Maar goed, 5-1 of 5-2 maakt allemaal niet zo heel veel uit. PSV is makkelijk overend gebleven omdat Heracles dat heb ik een aantal keren gezegd, echt op zoek moet naar zichzelf weer. Terwijl Castellon opnieuw kans krijgt de bal nu voor de goal brengt. Daar staat Everton wel, maar die ziet geen kans om de bal op een goede manier in de richting van het doel te krijgen. ...loopt er eigenlijk een beetje aan voorbij. Zo gaat er opnieuw een kansje voor Heracles voorbij. Maar euh, nou ja, zoals ik zei eerder gezegd... Armateros weg, overtoom weg. Dan verandert er het een en het ander. Het is ook allemaal niet zo raar. Maar dat Heracles even niet bij machten is... ...om zeker niet tegen een geduchte tegenstander als PSV... ...er echt een wedstrijd van te maken... ...dan zullen ze hier in Almelo toch even mee moeten leren leven. Want dat is het vandaag echt niet geweest. Eventjes leek het dus zo. Toen het 1-2 werd door die knal van Everton in de kruising... ...maar vier minuten later was het alweer 1-3... Er was de spanning weer weg. Mertens stuurt lens nog een keer weg. Die loopt heel makkelijk bij zijn tegenstander weg. Wil om de keeper heen, maar pas weer. Ligt dan vervolgens keurig op de bal om te voorkomen dat het ook nog 1-6 wordt in de slotfase. En zo blijft het, maar ik realiseer me voor de luisteraars in Almadon omgeving... dat is wel een hele schrale troost. Zo blijft het 1-5 met nog anderhalve minuut. Rit nummer 13 zit erop in Salt Lake City. Is dat goed gegaan, nummer 13? Rio Haga heeft uh, inmiddels uh, de snelste tijd. Die reed trouwens een ritje eerder, ritje 12. Uh, de Japanner kwam tot 34, 43. Dik persoonlijk record en in dat ritje 13 inderdaad. Ook wel een persoonlijk record en een Australisch record. Gezien voor Daniel Gregg, die treedt mee bij uh, de Ligaploeg. En uh, maakt dit seizoen uh, goede stappen vooruit. Hij staat met 34,64 voorlopig op plaats 3. Betekent dat hij in Otterspeer gezakt is naar de zevende plaats. En dat wordt nu de negende plaats. Want Dimitri Lopkov uit Rusland rijdt met 34,62 de derde tijd. En Dubreu, Laurent Dubreu uit Canada rijdt de zesde tijd tot nu toe. En dus zakken de Nederlanders Otterspeer en Groothuis verder weg op deze 500 meter. Haga nog altijd aan de leiding. Nagashima op de tweede plaats. En op de derde plaats uh, zien we dan Dimitri Lopkov. Dus staan naar de rit van de net voor Greg en Q. Otter Otterspeer dus negende. En van Groothuis op de tiende plaats. Terwijl we vanuit, uh, vanaf het middenterrein uh, doorkrijgen van collega Jeroen Stekelenburg. Dat uh, Mark Tuitert dus inderdaad last heeft van zijn uh, lies van zijn spier Spieren in zijn bovenbeen. Dat dat de reden was volgens het, van zijn val. En dat uh, die blessure dus niet opgelopen is door de val. En dat hij nog uh, twijfelt over uh, deelname aan de duizend meter. Omdat hij zijn wedstrijdbaan heeft verlaten. Hij heeft zijn rit niet uitgereden, is die gedisqualificeerd. en zal hij sowieso morgen aan het eind van de dag niet voorkomen in het eindklassement... en de slotafstand niet mogen rijden. Maar hij twijfelt dus nog of hij überhaupt vandaag nog in actie gaat komen op de kilometer. En dat gezegd hebbende zien we in de vijftiende rit. Uh, dadelijk uh, de, uh, een van de favorieten, Bumbo in de baan. Vier ritten nog te gaan met Michel Mulder straks in de laatste rit van deze 500 meter. Het zal uh, bij zo'n stand wel niet veel, veel, veel, veel de tijd bijkomen, hè Bas? Twee minuutjes, nee, ja, ja. Dat kan. Uh, het had niet gehoeven, want het is 1-5. Het is beslist. Je had gewoon kunnen fluiten, denk ik. Dat wil Guzabriuk dus over twee minuten pas doen. Het was uh, op twee momenten trouwens nog bijna 1-6 geweest. Het ene moment was hij zo even nog live bij. Maar Pasveer had een minuut daarna opnieuw een redding nodig. Omdat de verdediging van Heracles blijkbaar besloten heeft dat het allemaal al afgelopen is. Daar zal Bos nog boos over worden, ook denk ik, na afloop. Peter Bos een beetje kennen, terwijl Van Bondendeurs een soort rechtsbuiten nog een voorzet geeft. Met de tweede paal is daar net niet iemand van PSV paraat om de bal binnen te koppen omdat uh, Mertens en Lens, ook niet de grootste trouwens van het stel... Uiteindelijk worden afgetroefd in de lucht door Pasveer, Die dan wel in ieder geval in de slotfase van deze wedstrijd nog een paar keer zeer alert kiept. Uh, hoe dan ook, deze wedstrijd is uh, gespeeld. PSV gaat winnen in Almelo. Doet dat na een makkelijke avond. Makkelijker eigenlijk dan menig een verwacht. Niet alleen om de kracht van Herikus die echt wel wat afgenomen is na het vertrek van Armateers en Overtoom. We kunnen het niet genoeg benadrukken. Maar ook omdat PSV natuurlijk na die rare wedstrijd tegen Zwolle van vorige week... ook in een staat stond waarvan iedereen dacht... ja, hoe goed is het en hoe nerveus zijn ze... Maar dat viel dus allemaal reuze mee. PSV is koploper. In ieder geval tot morgenmiddag na deze simpele zegen in Almelo 1-5. En wij gaan terug naar RKC NAC. Dat werd maar liefst 0-4. Alle calls vielen naar rust. Filip Koken praat na met Nemanja Goedelje. Hij is een speler van NAC. Jullie kunnen het dus wel, hè? Ja, we kunnen het zeker. Ik denk dat we... Ja, je ziet de laatste, vorige wedstrijd en deze wedstrijd laten we zien dat we, dat we de nul kunnen houden en dat we doelpunten kunnen maken. En dat we wedstrijden ja, gewoon kunnen winnen en uh, ik denk dat we dit uh, zeker vast moeten houden. Ja, dat is nog wel een verschilletje tussen vorige week en nu. Uh, vorige week waren u de gelukkigste, nu echt de beste. Ja, zeker. Ik denk dat we vandaag uh, goed gespeeld hebben. Uh, af en toe wel slordig, maar ik denk dat, uh, ja, dat we over het algemeen wel een goede wedstrijd uh, kunnen, kunnen zien. En, uh, de uh, tweede helft uh, maken we goed de, de 1-0 en de 2-0. En dan, ja, dan zakken we terug en uh, weten we dat RKC uh, alles op alles gaat doen om uh, te scoren. En dan weten we dat de ruimte achter, uh, achter hun komt. En uh, daar hebben we goed van geprofiteerd uit de omschakeling. Eerder dit seizoen bij NAC zag ik wel eens goede spelers. Ik zag vandaag een goed team. Ja, zeker. Ik denk dat je dat uh, ja, de laatste week ook wel ziet. Uh, je ziet tegen VVV vorige week ook. Maar ik bedoel, daar heeft het wel eens aan ontbroken. Ja, klopt, klopt. Ik denk, dat je, ja, daar heb je zeker gelijk in. En, uh, daar groeien we ook in. Uh, ik denk dat, uh, dat je ook vandaag uh, zag dat we, ja, dat we echt als een team stonden. En uh, goed compact ook. En uh, wat ik al zei, uit de omschakelende momenten hebben we goed uh, gebruik kunnen maken. En dat was uh, <laughs> Nemanja Goedelje. Dan zit ik even te kijken dan gaan we terug naar Sebastian Timmerman. Ik heb Giorgi Kato zien rijden en dan zal dat de 500 meter specialist. Uh, oud wereldrecord houden, 34-30. Maar dat is meer dan 7 jaar geleden dat hij die tijd reed. En die tijd stond nog altijd als persoonlijk record stond. Want we praten in de verleden tijd. Want Kato rijdt hier 34-21. En verbetert dus eindelijk, na meer dan 7 jaar dat uh, die 34-30 die dus zo lang stond. Kato dus prima begonnen aan dit toernooi. Maar de duizend meter is wel zijn minste afstand in de wereldbekers. reed hij bijvoorbeeld helemaal nog geen duizend meter uh, wedstrijden. Dus wat dat betreft moeten we er maar van uitgaan... dat Kato strakjes nog wel naar die duizend meter gaat zakken in het algemeen klassement. Er zijn niet zo heel veel rijders in het huidige sprintpeloton bij de heren... die hele goede 500 en hele goede duizend meters kunnen rijden. Maar Pekka Koskala is er wel eentje van. Won dit seizoen wereldbekerwedstrijden op beide afstanden... Finn, 29 jaar, staat in de baan voor zijn rit. De voorlaatste rit tegen Jamie Gregg. In één keer goed vertrokken. Koskala houdt in bij de start. Dat zie je bij de eerste slagen. Het is zo'n krachtpatser, Zo'n sterke grote Finn. Dat als hij echt alles gelijk geeft. Dat hij hier nog wel eens geblesseerd raakt. Desondanks opent hij in 9.67. Dit is misschien wel de kans. Dit toernooi voor Koskela om eens wereldkampioen te worden. Nadat hij er eerder in Hamer in 2007 al dichtbij zat. Toen werd hij tweede. Maar Gregg, de Canadees. Die gaat goed mee hoor in het kielzocht van Koskala. Wel eventjes met zijn. De linkerarm twee keer naar het ijs. Greg die ook eventjes in de buitenbaan terecht komt. Maar een tijd weer terugkeert. Mooi duel in de laatste meters: wordt het Koskela of Greg het woord. Uh, Greg in 34-43 en uh, 34-45 voor Pekka Koskela. Voor beide heren net geen persoonlijk record. Maar ze zitten er niet ver van af. Het verschil met Kato is wel groot hoor. Kato staat 44 honderdste van een seconde voor op uh, Rio en Haga op de tweede plaats. En op Greg, die deelt die tweede plaats met uh, Haga. Kostkelau bijna half een halve seconde. Maar ja, dat kan die straks allemaal wel weer goed gaan maken op de duizend meter. En vanaf die plaats twee eigenlijk zit het juist heel dicht bij elkaar... Want ook Hein Otterspeer en Stefan Groothuis, wel inmiddels 15e en 16e op deze 500 meter... zitten nog wel binnen de seconde straks op de kilometer van die tweede plaats af. Dus die kunnen echt nog wel gaan stijgen in het algemeen klassement. Groothuis reed de 500 meter naar behoren. Otterspeer liet veel liggen in die tweede bocht. Die was slecht. Maar het Tuitert ging dus onderuit. En dan nu de laatste uh, Nederlander, Michel Mulder, de ploeggenoot van Hein Otterspeer... En van Mark Tijtert voor zijn rit tegen Mika Pautala uit Finland. Michel Mulder debuteert dit weekend op een WK-sprint. Is wel wereldkampioen, maar dan op de wieltjes. Op het skaten, bij het inlaansketen. Met die afgelopen zomer wereldkampioen op de 500 meter. Mulder neemt de starthouding aan. Start in de binnenbaan. Staat niet helemaal stil, maar toch is er geschoten. Eén keer geschoten door de starter uit Zweden. Alkevolk en dus is dus Michel Mulder vertrokken voor zijn rit. Gaat goed mee met Pautala in de eerste 100 meter. Opent in 9 66. En dan goed door die eerste bocht heen. Zoals altijd, een hoog ritme bij Michel Mulder. Het is echt stap, stap, stap, stap, stap. Door die eerste bocht heen. En dan heeft hij op de kruising zo'n 15-20 meter voorsprong op Pautela Als Die naar de buitenbocht toe gaat. Snijdt hem mooi aan van de buitenkant naar de binnenkant toe. Michel Mulder, die dit seizoen zijn persoonlijk record heet van 34-55. Maar daar komt Poutelaas, komt in de buurt. Maar Michel Mulder gaat deze rit winnen. 34-55 is zijn persoonlijk record. 34-47 wordt zijn persoonlijk record. Vijfde wordt hij op de 500 meter. Prima begin voor dit WK sprint voor Michel Mulder. Begint dus met een persoonlijk record. En daardoor heeft Gerard van in ieder geval nog één rijder aan wie hij op deze 500 meter een goed gevoel kan overhouden. Want de trainer van Beslist kon dat niet aan Mark Tuitert en Hanai spelen. maar wel aan Michel Mulder. Georgi Kato uit Japan. Wint de 500 meter in 34-21. Tweede wordt Ryoai Haga. Zijn landgenoot. Deelt die tweede plaats met Jamie Gregg. 34-43 voor beide heren. En moeten straks 44 400ste goed maken op kaarten op de 1000 meter. Koskela, prima uitgangspositie voor de Fin. Wordt vierde op deze 500 meter. 34, 44. Mishamo de 34, 47. Persoonlijk record voor hem. En ook een prima begin voor de Nederlander. Dan Junio Nagashima en Mo. De Tijbe Mo ook nog gevaarlijk op de achtste plaats. Dan kijken we verder. Speer, dus 17e. Groothuis 18e. Voor hen is er wel wat werk aan de winkel dus op de kilometer. En het die twijfelt of hij die, die kilometer nog gaat rijden. Omdat hij dus last heeft van zijn bovenbeen. En daardoor kwam hij ter val na 100 meter van de 500 meter. De 500 meter die dus gewonnen wordt door de Japaner Georgi Kato. En het vervolg van het WK-sprint kunt u straks horen... tussen 11 en 12 in Met het oog op morgen... en tussen 12 en 1 met de mannen duizend meter in de overnachting. Wij gaan terug naar het voetbal. Uh, RKC NAC, dat werd 0-4. We hoorden al iemand uh, blij van NAC. En nu treurig van RKC, de trainer Erwin Koeman. Erwin, kunnen wij spreken van een off-day... Ja, dat kan ik wel zeggen. Buiten de eerste tien minuten. Denk ik dat we ja, hadden moeten scoren. Maar daarna was het een drama. Het was uh, niet... Het gebeurt niet zo snel dat jij je optreden van jouw team een drama noemt. Nee, maar uh, ik denk dat iedereen heeft, heeft uh, gezien dat het gewoon enorm slecht was. Maar allemaal. Jeroen Soet eerste helft denk ik niet, maar tweede helft uh, alle elf. En ik vind ook, ja, we moeten gewoon excuses maken aan onze supporters. Want die hebben helemaal niks gezien van ons. Dat is, uh, was triest. Ja, je zag het in de eerste helft, ook al het toen 0-0 al een beetje aankomen. Hè? Hoewel, je, je keeper hield hij in de race. Ja, nou oké, okay, de eerste 10 minuten zeg ik, hadden we even pech met een bal op de paal. En uh, nog één uh, kans, meen ik. Maar uh, ik vond gewoon dat wij veel tapaties waren. We lieten nak uh, rondspelen, we deden niks. Uh, we lieten hem maar lekker aan de bal, geen duels, niet agressief genoeg. Dus ja, dan... Uh, dan val je een beetje als team uit elkaar en, uh, en dan inderdaad tot de Russen 0-0. En uh, dan denk je van oké, okay, als we dat uh, vol kunnen houden, dan de denk je, uh, dan hebben we het maximale. Maar uh, we hebben verdiend verloren en inderdaad een totale off-day. En uh, ja, ik heb RKC nog, nog niet zo slecht zien spelen. De trainer van RKC, Erwin Koeman, na de 0-4 nederlaag tegen NAC Breda. Terug naar het WK Sprint, dat is voor Mark Tuiten dus al voorbij. Hij kwam te val op de 500 meter. Jeroen Stegenburg, praat met hem. Ja, je had je er dus over voorgesteld. En dan is het na 100 meter, is het al gebeurd. Wat gebeurde er? Ja, ja het ging echt heel goed. Alleen. Uh, ik, uh, het is net een soort uh, spiertje wat sprong in mijn linkerbeen. Het is, zo voelde het. Ik weet niet, ik ga zo even kijken wat het is. Het maar... is voordat je valt dan? Ja. ja, voordat ik viel. Het was niet omdat ik, ik was daarvoor. Uh, ja, ik kon doorversnellen, doorversnellen en uh, ja. Het is gewoon uh, net of er uh, iets in mijn been zijn van ting! Lies of ja. dijbeen? Ik weet het niet. Ik, niet. Het is niet diep in mijn lies, maar het is denk ik mijn dijbeen ergens. Alleen uh, ja, dan, dan raak je even van, uh, van koers af en dan, uh, dan word je iets onstabiel. En ik voel nu als ik, ik ga dit een beetje krijgen dat je naar binnen valt en uh, ja, dan ja. Uh, yeah. Ik dacht uh, gewoon doorgaan vol gasten op. En. Uh, ja, dan rijd je coördinatief gewoon. Uh, dan maak je, maak je gewoon een muzzetje. Uh, staf... Hoe ver eerder is dat dan al? Dat je dat voelt in je benenstal, is dat al 10? Tien... 60 meter. Dat is 20 meter daarna. viel ik. Dus, uh, maar ik ben er helemaal niet mee bezig in mijn hoofd geweest. Ik voelde het alleen en uh, ik dacht eventjes van shit. En... Maar dan pak je het meteen weer op en dan. Uh, geef je alles. Alleen, uh, ja. Blijkbaar. Uh, ja, dat komt zo nauw op die schaatsen. Dan, uh, ja, ik weet het ook niet. Hier kon ik echt helemaal niks aan doen. Goed, dan is de 500 meter voorbij, want je ligt daar. Maar is nu ook je toernooi voorbij, want als je een blessure hebt... Ja, ik, ik ga nu even naar het kijken. Ik heb niet het, het is niet diep ergens volgens mij, dus... Uh... Ja, ik weet het gewoon niet wat het is. Ik hoop het niet, alleen... Uh... Ja, ik, ja, als ik het net voel, dan vrees ik het ergste. Alleen uh... niet het ergste qua uh... zware blessure, want ik loop gewoon nog normaal. Alleen... Uh... Of ik zo meteen vol kan starten, dat, uh, ja, dat, ja, dat weet ik gewoon niet. Hoe is... erg is dit voor jou? Want je leefde hier bijna als een kleine jongen naartoe. Zoveel zin had je erin. Ja. En dan gebeurt dit. Ja, ik, ik was hartstikke scherp voor. Maar ja, daar ja, kan ik helemaal niks over zeggen. Nu. Ik, uh... Mark Tuitert, hij viel dus op de 500 meter... en mocht daar praten met Jeroen Stekelenburg. Oh, oh, oh, oh. Wat een goal! De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond... Te beginnen met Heracles tegen PSV. 1-5 werden naar 0-2 ruststand. Matafs 0-1, Lens 0-2. Everton bracht de hoop in Almelo even terug. 1-2, maar een paar minuten later Wijnaldum 1-3. Mertens 1-4 en Wijnaldum 1-5. Dan Adel Haag tegen Roda. Dat werd 2-2 na een 1-1 ruststand. 1-0 werden door Van Duinen. Vlak voor rust 1-0 door Lebedinski. 2-1 door Holla uit een strafschop. En 2-2 door Vlederes. Die mocht een strafschop nemen. Die miste hij. Maar in de rebound schoot hij wel raak. Er was rood vier minuten na rust voor Malki uh, en die is van Roda. En uh, drie minuten voortijd voor, voor Wormgoor, en die is van Ado. Een wedstrijd waarin veel gebeurde. Malki dus rood. De schoen van Malki zat verstrikt in de veters van zijn tegenstander. De spits van Roda rukte zich los, en dat werd beoordeeld als natrappen. Wat gebeurde daar precies volgens de trainer van uh, Malki, Ruud Brood? Wat iedereen zag, uh, dat uh, Malki in de schoen blijft zitten... in de veter van die speler, en die wil loskomen...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 Zeker als die strafschop die we nemen nog wordt gepareerd. Dus dan uh, denk je, ja, wat gebeurt hier allemaal? Maar ik denk, uh, we hebben er hard voor moeten knokken. Uh, ja, Eerst helft vond ik ons apathisch. Gaan we zo'n goal weg? Als je dan gaat analyseren, dan uh, liggen er ook fouten bij ons. Maar ik vond het, deze wedstrijd vond ik iets te veel beïnvloeding vanaf uh, de kant. Ado gaf de zegen dus vlak voor tijd uit handen. En trainer Marie-Stijn weet waar we het fout is gegaan.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 Nou, dan uh, krijg je de deksel op je neus. dus uh, ja, wel een duur leermoment voor, voor ons, maar uh, het is niet anders. RKC Waalwijk tegen NAC eindigde in 0-4. Alle goals vielen naar rust. Verbeek, buis, Schalk en Botteguin maakten ze. Een opmerkelijk grote uitslag in Waalwijk. De trainer van NAC, Nabosja Godelje, zag dat zijn ploeg op alle fronten een goede avond had. Verdediging goed gedaan, geen kansen weggeven, geen goal tegen. Compliment voor iedereen. Daarna aanvallend ook best veel kansen gecreëerd. Met name eerste ook met name tweede elf. Daarna ook vier goals gemaakt. Dus wij hebben getoond dat wij ook kansen kunnen. En wij hebben ook getoond dat wij ook gewoon scoren De zoon van de trainer, de manja Koudelje, was een van de betere spelers bij NAC vanavond. Stiekem denkt de middenvelder al aan een stapje hogerop. Ja, dat ik een stapje hoger kan, dat denk ik wel. Alleen ja, je moet... Uh... Ik ben uh, iemand die, die het team toch wel graag wil helpen. En, uh, ja, je, gaat, je, je kijkt wat beter is voor jou en uh, misschien is dat de stap maken... maar misschien uh, is het uh, nog een halve seizoen bij NAC spelen en in juni de stap maken. Dus uh, ja, we zien wel uh, hoe het afloopt. Maar in ieder geval uh, mijn, uh, mijn eerste instantie, mijn uh, intentie is om uh, het seizoen af te maken bij NAC. LKC had een volkomen off-day. Trainer Erwin Koeman was na afloop duidelijk. Ik denk dat iedereen heeft gezien dat er gewoon enorm slecht was. Maar allemaal. Jeroen Soet de eerste helft denk ik niet. Maar tweede helft uh, alle elf. En ik vind ook, ja, we moeten gewoon excuses maken aan onze supporters. Want die hebben helemaal niks gezien van ons. Dus, uh, dat was triest. Toch zag Koemer nog een positieve kant aan de 4-0-nederlaag. Ik denk dat wij een voordeel hebben. Ik denk niet dat uh, voor 31 januari een speler wordt weggekocht bij ons. <laughs> Pek Zwolle tegen Veen werd 1-1 na 0-0 ruststand. Vint Bogenson zette Veen op voorsprong... maar Avdits maakte vlak voor tijd gelijk. Veen verzuimde om drie punten te pakken tegen Pexwolle. Dat zou de eerste keer zijn dit seizoen in een uitwedstrijd. In de slotfase gaven de Vriezen de overwinning dus weg. En de trainer, Marco van Basten, was daar razend over. Wij stopten met voetballen, we stopten met, uh, met druk geven, we liepen achteruit... Elk uh, duel werd uh, verloren. En uh, ja, dat is natuurlijk uh, onbegrijpelijk. Als je, als je zo zit in een situatie waarin je zit, dan kan je een keer in een uitstrijd winnen. En uh, ja, dan, dan geef je het eigenlijk zo uit handen. Ja, ik vind dat uh, echt onbegrijpelijk. En die goal viel, uh, die gelijkmaker, zes minuten voor tijd. Uh, binnen de minuut, in de tweede helft, was uh, Zwolle op achterstand gekomen. Daarover de trainer Art Langer.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 De stand. PSV staat weer even aan kop. Even, misschien wel langer. Dat hangt er vanaf wat Twente morgen doet. PSV heeft 43 uit 20. Twente heeft er 41 uit 19. De derde plaats is voor Ajax. 40 uit 19. Vierde is Feyenoord. 37 uit 19. En dan Vitesse. 35 uit 19. Dan onderin. 14, 15 en 16. Pek Zwolle, Heerdeveen en Roda. Hebben alle drie 19 punten uit 20 wedstrijden. Daar staan, daaronder staan er nog maar twee. VVV met 15 uit 20. Dat verschil is dus al vier punten. En Film 2 met 13 uit 19 sluit de rij. Vitesse Ajax is morgen om half één de eerste wedstrijd. Om half drie Feyenoord FC Twente en FC Utrecht tegen Willem II. En om half vijf NEC tegen FC Groningen. En dan gaan we terug naar het WK Sprint. Dat werd uh, erg goed gedaan door uh, Michel Mulder. Hij uh, reed de laatste rit en uh, deed hij goed. Hij reed een uh, persoonlijke record van 34 seconden en 47 honderdsten. Dat was de vijfde tijd. Jeroen Stevenburg heeft hem bij de microfoon. Ja, hoe moeilijk is het om cool te blijven? Ja, best wel pittig zo, laatste rit inderdaad. Ja, laatste rit. Ga je, gaat, ga je dan zenuwachtig maken? Ja, maar ja, ik van tevoren al. Het vooral. was niet makkelijk, maar het uh, ja, ging goed. Ja, want zijn dan toch dan de verwachtingen, hè? hoe anderen naar je kijken. Ja, klopt. Je hebt ook zelf een bepaalde verwachting en dat wil je ook waarmaken voor jezelf. En uh, nou, dat was deze uh, was goed in ieder geval. Ja, want, want hoe trots ben je dan op jezelf dat je harder rijdt dan ooit tevoren? Ja, best wel trots hoor, maar wel een beetje ingetogen nog, want... We gewoon een hele goede duizendrijd zo en uh, dag goed afsluiten. ga ik daarna wel even genieten van 4-4. Kijk je al een beetje naar wat er boven je staat? Dat zijn wel, behalve Koskela echte 500 meter rijders. Ja, ik zal liegen als ik zou zeggen dat ik daar niet naar keek. Maar uh, ja, het is nog zo lang. We zijn net begonnen, maar ik heb in ieder geval tegenstrijd tot vorige week de eerste afstand uh, met een dikke voldoende voorbracht. Ja, dat is het. Het is nog lang. Eén afstand geweest. Je kunt er wel wegvinken. Geen grote fouten gemaakt. Klopt. En dat, uh, dat was ook het plan om die eerste goed door te komen en uh, ja dit was gewoon een hele mooie rit en ja ik voelde me fit de hele week al en dan moet je zorgen dat je geen fouten maakt dus uh, ja dat is uh, afstand 1 is gelukt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 Robbie Williams. Nou, nog één keer terug naar het voetbal. Herakles, PSV. Het werd 1-5. En Arno Vermeulen praat na met de coach van PSV. Die advocaat is toch een wedstrijd waar je misschien wel een beetje tegenop hebt gezien... alleen van vorige week. Maar als je nu uh, terugblikt, uh, was het eigenlijk niet nodig, hè? Nee, maar dat is altijd achteraf natuurlijk. Achteraf is dat ook wel makkelijk om te zeggen... vooraf, je weet, Herakles uit. Uh, ze is al een goede overwinning ge geboekt vorige week de Heerenveen. We uh, matig tot slecht begonnen... Ik vond dat we vanavond heel degelijk, heel geconcentreerd speelden. Hoe was het nou eigenlijk afgelopen week? na dat debakel, die eerste wedstrijd na de winterstop. Wat, wat is nou de reden dat het nu veel beter gaat? Is dat toch die bespreking die jullie hebben gehad? Nou, nee. Want dan zou ik iedere dag een bespreking houden. Nee, nee. De, de motivatie uh, was er vandaag wel. Vanaf het begin de concentratie. En uh, op een kleine fase bij 2-1 krijg je het wat moeilijker. Omdat uh, je op een gegeven moment alle risico neemt. Maar na 3-1 dan kan je ook uitlopen naar 6-7-1. Dus uh, op die kleine fase na de tweede helft vond ik dat het af toch geconcentreerd gespeeld heeft. Zie je het nou als trainer al snel in de wedstrijd, dat je denkt van dat komt wel goed voor vanavond, of toch niet? Ja, dus voor de wedstrijd had ik het gevoel dat het goed zou gaan, omdat ze waren geconcentreerd en uh, ja, ze wisten dat ze iets goed moesten maken na, na aanleiding van vorige week. Maar dat zou betekenen dat je bijvoorbeeld vooraf aan zwollen zou merken... dat ze niet geconcentreerd zijn. of gaat het zo niet? Nou, het was, ze waren mat daar. Een aantal jongens die toch de problemen hadden met die week ervoor. Uh, niet slapen. Dan zeggen ze het wel niet. Maar op een gegeven moment komt dat toch naar buiten. Dus nogmaals geen excuus. Uh, we hebben dat recht gezet voor vorige week. Dat is jammer. Maar uh, vandaag was het goed. Het werd inderdaad even 2-1. Maar die goal van Wijnaldum was toen natuurlijk ontzettend belangrijk. Hè? Ja, een mooie goal. Vanuit een hele moeilijke hoek schiet hij er goed in. En uh, ja, toen was de wedstrijd gespeeld. Ik zeg, nogmaals, toen kon je ook uitlopen naar nog een grotere score. Er was nog even een handje bij uh, van hem, hè? heb je dat gezien? Het was van ver af hoor. en het was ook maar even. Maar even Hens, even Wijnaldum. Het was maar één hand toch of niet? Er is uh, veel kritiek geweest op je elftal, logisch hè, want uh, zwolle verlies is pijnlijk. Er uh, was veel kritiek op Van Bommel en op uh, Wijnaldum. Uh, hebben die ook antwoord gegeven uh, vanavond? Nou, ik zie dat dat meer als een team. Het was vorige week niet... Uh, je verliest niet door Van Bommel. Het team verliest. En vanavond wint het team ook. Dus uh, ik, ik, nogmaals, uh, ik vond het team heel uh, gemotiveerd spelen, uh, Goed geconcentreerd. Uh, we wisten dat we kansen zouden krijgen... omdat Heracles gewoon ook op, op wind speelt. Nou, niet alle kansen hebben we benut. Maar als je, als je uitwint met 5-1 bij Heracles... dan is dat een goede prestatie. Dick Advocaat, de trainer van PSV, hoorde het. Hij won uit met 5-1 bij Heracles... Juventus heeft Nicolas Anelka aangetrokken. De Fransman krijgt in Turijn een contract voor de rest van het seizoen. Dan moet hij wel nog door de medische keuring komen. De Italiaanse kampioen heeft ook een optie genomen... op de koop van aanvallen als de samenwerking bevalt. Anelka speelde het afgelopen jaar in China bij Shanghai Shenhua. Deze week werd ook al de Spaanse spits Lorente aangetrokken... voor volgend seizoen. Juventus speelde vanavond 1-1 gelijk thuis <laughs> tegen Genoa. Met het oog op morgen is hierna met Max van Wezel, daarin kunt u onder andere Sebastian Timmerman horen met de 1000 uh, meter bij de dames op de wereldkampioenschappen sprint en uh, de 1000 meter bij de mannen zit dan in de overnachting een programma van 12 tot 1 van 8. Voor wat langs de lijn betreft morgenmiddag om 2 uur weer. Tot dan.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 Zonder wegenbelasting en dankzij een aantrekkelijke inruilpremie nu vanaf 7.390 euro inclusief airco. Ga snel naar de Citroën dealer of kijk op citroen.nl. Citroën, Citroën creatief technologie. Alle wedstrijden live op je tv, online of mobiel. Bel 09090101 10 of ga naar erivisionlive.nl voor een uniek aanbod.